Het is Martijn van Week met het NOS Journaal. In de haven van Los Angeles is brand uitgebroken op een vrachtschip. De burgemeester heeft inwoners van buurten rond de haven opgeroepen om hun huis te verlaten. Het containerschip heeft onder meer gevaarlijke stoffen aan boord. De 23 bemanningsleden hebben het schip veilig verlaten. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer brak de brand uit op een van de lagere dekken... en spreidde die zich daarna uit over meer verdiepingen. Ook was een explosie te horen... Meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur in de haven van Los Angeles... die een van de drukste is in Noord-Amerika. Minister Karremans zegt dat hij niet na één dag al twijfelde... of zijn ingreep bij chipfabrikant Nexperia wel zin had. Uit een brief in het bezit van de NOS van een dag na de ingreep... blijkt dat Karremans twijfelde of zijn maatregel wel genoeg was... om te voorkomen dat kennis naar China zou verdwijnen. Die dag was er een rechtszaak van bestuursleden van Nexperia... tegen de Chinese topman... Karemans liet een brief naar de rechter sturen... waarin staat dat hij bang was dat zijn bevel zou worden genegeerd. Een woordvoerder van de minister zegt dat Karemans de rechtszaak... niet nodig had om in te grijpen. Maar hoogleraren zien het anders... en stellen dat de rechtszaak voor hem ook een kans was om zijn doel te bereiken. De rechter besloot dat de topman weg moest. In Colombia is een grote lading drugs onderschept... die bedoeld was voor Nederland. In totaal werd 14 ton cocaïne gevonden... in een container die op het punt stond om naar ons land verscheept te worden...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 Genomineerden zijn er. Het is uh, best uh, heel erg uh, spannend aan het worden. Dus uh, ja, we gaan kijken uh, wat het gaat worden vanavond en wie er gaat winnen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wethouder Lascaré. Carré, uh, meneer Carré, uh, ja, het gaat vanavond gebeuren hè? Ja, de uh, ondernemersavond van het jaar. En uh, u mag de prijs uitreiken?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 en dat maakt het mooi. En dat, dat laat ook zien nu hoe belangrijk het is om dit soort avonden te organiseren. Om juist die ondernemers die de ruggengraat van onze samenleving zijn als het gaat om de economie, om die te ondersteunen. Ja, ik hoop jullie het eind van de dag nog uh, avond nog even te kunnen spreken. Zeker. En dan, uh, nou, dan kunnen we over de winnaar gaan praten. Ja, dan gaan we over de winnaar praten. Ja, of over andere dingen. Dat kan ook. Of over andere dingen. Ben je nerveus?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 Ik hoop natuurlijk ten 6, maar ik weet het niet. Het nee, nee, nee. ja, dus ja. buitenspel heeft ook een hele mooie campagne gedaan op social media, dus ja, ja. we wachten de af. Patrick Berg, uh, ja. Ja, uh, jij bent natuurlijk de Uber-ondernemer. Nou, negen 9 jaar geleden toen, uh, toen mocht ik deze mooie prijs winnen ja, het hangen. is altijd een feest om hierbij aanwezig te zijn, dus ik vind het heel goed.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 glide as we falls in love You're an angel and you give me your love Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. ZFM, ZFM. Als het goed is, is Mick Boskamp met Gezwinde Spoed deze kant opgestuurd door Gerl Oogman. Dus wij wachten er nog even af en dan draaien we een plaatje. We zitten samen in de kamer.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 Dat was de beste reclame die we konden hebben. Ja, was... Want twee dagen later was Playboy uitverkocht. Ja. Iedereen. En, weer, en wereldnieuws. Dus we waren de Dolominiers heel erg dankbaar in het begin van Playboy. Nou, dat is dus heel bijzonder. Ja. Dan, dan in de jaren negentig kwam dansmuziek opzetten. He, de elektronische dansmuziek. Uh, uh, de XC-pillen, uh, mm -hmm. noem maar op. Nou, daar, heb ik ook, uh, daar ben ik ook heel dichtbij geweest. Ik ben uh, nachtchroniqueur geworden, dus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 Je kan wel drie meiden neerzetten bij elkaar, zoeken. Dat en gebeurde dan, in die tijd nog wel eens, hè? dat er iemand Fra stond die niet kon zingen. Frank Varian, ja. hè? met, met mini ja. Vanilli en Bonium, weet ja. je. Maar, ja. maar we wilden gewoon echt, echte, echt zangeressen. En dat is, uh, dat is een groot succes geworden. En toen zeiden de producers tegen mij, Richard de Bar, bon, Peter van Asten, waren de producers over de Dolly Dots, mm -hmm. die zeiden tegen mij, wil jij de manager worden van die groep?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 Dus, nou, daar had ik gelijk in. Dus, en toen ik in die beginperiode met John de Mol een beetje aan het, het, het klooien was, toen heeft hij gezegd van, wil je uh, redacteur worden in het ja. programma van ons? programma Linda. Dat was het eerste programma van Linda de Mol. Dat weet niemand meer, maar ik had een eigen talkshow bij de Tros. Een, ja, ja. een babbelprogramma van een half uur. En daar was ik de redacteur van. En zo zat ik ook nog bij, dicht bij de carrière van John de Mol. Hoe kom je... Um, ik hoor switch, naar switch, naar switch. Ja, ja, ja. ja.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 Dat heeft bepaalde voordelen, nadelen. Ik, ik ben heel chaotisch. Ik, ik vergeet afspraken, zoals bijvoorbeeld een radioprogramma's <laughs> ochtends. Weet je, dus, dus dat vergeet ik dat. En, maar uh, het heeft voordelen omdat ik wel heel snel iets kan bedenken... en het verhaal ook meteen rond kan maken. Dus als ik een ideetje heb, binnen vijf minuten... hebben we de kop en de staart en het middenstuk. Wel. Ja, dan staat het er gewoon. Dus heel bizar, is dat. Zo, ja, zo nou ja, is mijn hoofd. De, dat is weer een voordeel. Ja, dat is een voordeel, van het <laughs> nadeel. Ja, precies.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 Dus, uh, maar dit, ik, vind dat, ik vind dat super uh, spannend altijd. Om, om, uh, ik slaap ook altijd heel laat op uh, de donderdag. Oh. Zit, daar, zit daar ook een, uh, voor jou een, een genre in dat je uitkiest? Of uh, nou, kan ik, het van rock naar... Uh, nou, het, naar, het, naar het, het kan, het kan nagenoeg alles zijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel een bepaalde... Uh, ik, ik, bij dit kant hield ik altijd al van, uh, van zwarte muziek. Soul, funk, disco. Soul is natuurlijk redelijk rustig.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 Ja, dat kwam op de donderdag vooropnamen je, ja, 's middags. Dat was ik klaar. Ja, ja, ja. iedereen zei van, Jeetje, man. Je, bedoel, je, bent zo, uh, je hebt zoveel energie. Ja, dat zit er dan wel in. Ja. Mik, toch dank dat je nog gekomen bent. Ja, met is alle een liefde. Een flits, flits bezoek. Het was een leuk gesprek. Dank je wel. Veel, veel plezier met je, in je nieuwe programma. Ja, dank je. En uh, je bent natuurlijk altijd welkom hier uh, tussen 10 en 12 om nog eens even bij te praten. Nou, heel graag. Doe ik zeker. Dank je wel. Wakkerder ben ik dan. Oké, okay, dank je wel.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 waarom dit beleid ooit is ingevoerd. En uh, dat is natuurlijk om te voorkomen... dat uh, ook kleine projecten alleen maar dure huizen opleveren. Maar ja, aan de andere kant is het, uh, het systeem uh, uh, zo ontworpen... dat ook de mensen die uh, met een met wat minder grote beurs... Ja. Een, uh, een sociaal huurwoning kunnen krijgen ja. in dat project. Ja, ja. ja want uh, kijk, uh, wat ook regelmatig voorbij komt... is natuurlijk het project Currydex hè, in uh, Zandvoort Noord...